Die mensen... Dat zijn we van Brakel met het NOS-journaal. Drie maanden nadat koningin Beatrix bekendmaakte dat ze terugtreedt, is het zover. Om tien uur doet ze na 33 jaar afstand van de troon. Zodra ze haar handtekening heeft gezet onder de akte van applicatie... is prins Willem-Alexander koning... Rond half elf verschijnen ze op het balkon van het paleis op de Dam. Gisteravond gaf Beatrix in het Rijksmuseum een afscheidsdiner voor de gasten van buitenlandse vorstenhuizen. Op tv was intussen haar afscheidstoespraak te zien, waarin ze vooral benadrukte hoe belangrijk prins Klaus voor haar is geweest. In Amsterdam zijn vannacht de laatste voorbereidingen getroffen voor de inhuldiging. De dam is deels afgezet met hekken, maar kort na middernacht de eerste mensen zich verzamelden... die niets wilden missen van de gebeurtenissen. In de stad was het vannacht druk met uitgaanspubliek. Er zijn ruim veertig mensen opgepakt, vooral vanwege dronkenschap of vechtpartijtjes. Ook op de Vrijmarkt in Utrecht was het drukker dan andere jaren. En in Den Haag kwamen veel mensen af op de traditionele koninginnendag. John Eubank, de componist van het Koningslied... is vanavond aanwezig bij het feest in Ahoy in Rotterdam. Op het lied was veel kritiek en Eubank trok het terug naar bedreigingen. Maar het organiserend comité hield er toch aan vast. Eubank zegt dat hij naar Ahoy komt uit loyaliteit met de artiesten... en hij zal hen begeleiden op de piano. Het concert in Ahoy is nog niet uitverkocht. Het weer is nog koud, met temperaturen net boven nul. Later veel zon, vooral in de noordelijke helft. In het zuiden komen meer wolken voor. Het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. 30 april 2013. De troonwisseling. Live vanuit Amsterdam. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is dinsdag 30 april. Goedemorgen. We zitten op de Dam, hebben uitzicht op het balkon van het paleis. En zien een helder blauwe lucht. En de wolkjes die er zijn, kleuren roze. Prachtig. De zon weerspiegelt inmiddels in de ramen van het paleis op de Dam. En de eerste mensen hebben zich voor de hekken daar verzameld. Nederland wordt wakker, Amsterdam wordt wakker en wij helpen u bij het opstaan. Onze verslaggevers zijn overal in de stad, hier beneden op de Dam, op het station en bij de politie bijvoorbeeld. We zijn ook op de Vrijmarkt in Utrecht en reizen vandaag dwars door Nederland, van Groningen naar Limburg. Onze correspondenten doen verslag vanaf de Antillen, vanuit Indonesië, Suriname, Argentinië, Australië. We zijn op het vergat, Hare Majesteit Evertse, bij het geven van de saluutschoten. En nu wordt helemaal bijgepraat over alle officiële momenten rond de abdicatie, de beediging en de inhuldiging. En dan hoort u ook nog wat u vandaag beter wel of niet kunt doen in Amsterdam. En dan zijn we begonnen, zou ik denken. Gaan we naar beneden? Maar Robin Visser, ja, jij me... loopt als het goed is... Ja, rond jo, jo, op de zijn... plek waar het gaat gebeuren. Ja, maar het is hier ook begonnen. Het is hier... Ja, ik weet niet, mensen, toch? We zagen het toch net even... Oh ja, zeker. We gingen op de foto. Wat, serieus, wij staan hier voor het paleis. We staan hier, trouwens, het staat hier nu al vier, vijf rijen dik. En wij kijken naar boven. En op de bovenste verdieping een vierkant raampje. Dat ging open, dames. En wat gebeurde er toen? Toen uh, maakte iemand een foto van We ons. Werd, ja, er kwam een wit hoofdje kwam er uit. Hè? Wie, wie heeft het nog meer gezien? Getuigen graag. Er staan allemaal mensen dikke boterhammen hier te eten. Dat moet natuurlijk ook, maar u zag het ook, hè? Ik zag het ook, ik nou, zag maar, het wat, Van wiens hoofd was dat? Ja, dat kon ik dan weer net niet zien. Ja, verdorie, ik ja. ook niet. Ja, het was heel jammer. Maar het was een wit hoofdje en toen kwam er een camera. Een het, telefoon, volgens mij. Het was een telefoon. Tussen de gordijnen door, hè, want de gordijnen zijn dicht. Ja. En toen zagen we een flits en toen ging het goud gordijntje weer dicht. Gordijnen <laughs> gordijn weer dicht, ja. Ik denk dat ze wakker zijn. Ik denk het ook. Ik ja? denk al dat ze in, uh, in de kap en uh, make-up uh, zitten. Het gordijntje blijft wel dicht. Maar is, nou, als je daar op de hoek kijkt, zie je daar trouwens ook een paar ramen openstaan. Ja, ik Zouden dus ook luisteren? Ik denk het wel. Nou, als ze nou luisteren, steek dan nog even een hand uit het raam. Kom. Ik denk niet dat het heel erg protocolair is, Marcel en Lara. Wat ik nu, uh, zoek, maar. Leuk, hè? Heel leuk, ja. Ik bedoel, dan denk je dat je tot tien uur moet wachten voor een scène... maar wij hebben er al één achter de kiezen. Eén grote show, denk ik. We <laughs> dat... zien iedereen langzaam wakker worden de rest van de dag. Dus dat komt helemaal goed. Wij staan hier goed, Marcel en Lara, hiervoor bij het paleis. Prachtig. En je hebt er mooi weer bij. Ja. Mark Robin, we komen straks bij je terug. We gaan door naar het station, daar is Karin Albert. Goedemorgen. Nou, en, en ik ben hier niet alleen. Goedemorgen, Marcel. Uh, Want er zijn al behoorlijk wat mensen op de benen. En het grappige is, ik liep hier even na half zes door de hal. En toen zag ik een enorme stroom mensen vanuit de stad naar de trein toekomen. Uh, nou ja, sommigen ook in kennelijke staat. Uh, het was hier en daar was gezellig. En uh, nu, en we zijn eigenlijk maar een half uurtje verder, is het wat rustiger. Maar komt er net, is er kennelijk net de trein aangekomen. Want vanuit uh, de gang zie ik daar uh, de eerste mensen aankomen. De eerste collega's ook aankomen. Uh, tot straks. En um, uh, ja, dus mensen komen nu Amsterdam binnen. En het is voor de rest, uh, uh, ja, wachten hoe het deze dag gaat verlopen. Vooralsnog zie ik in ieder op het blauwe bord met de mededelingen geen vertragingen. Goed. Dan gaan we door naar Roepau. Roel goedemorgen. Waar ben jij helemaal? Goedemorgen. ik ben uh, in het centrum van Groningen. Waar de laatste sporen van een uh, flink nachtje feesten worden uitgewisseld. Een feestwagentje kwam net voorbij. Er liggen hier nog wat uh, bloempotten die omgekeerd zijn. Het was een dolle boel uh, afgelopen nacht in Groningen. Ze weten hier ook wel wat een uh, feestje vieren is. Nou ja. Laat de laatste mensen shocken naar huis. Of zoeken op hun fiets aan een van de rekken. En dan is het vandaag alweer feest. Wij gaan eens even kijken wat er vandaag allemaal uh, op de rol staat. Uh, fijn ook voor u om te weten, kan ik mij zo voorstellen. Inmiddels is het uh, zes minuten over zes op deze oranje ochtend... op 30 april, waar wij uh, de zon prachtig zien opkomen... vanaf onze locatie aan de Dam, aan de rand van de Dam... Uh, tegenover het monument. En wij hebben uitzicht op het paleis... Op de Dam. En als we ons best doen en een beetje naar links schuiven, dan zien we ook de nieuwe kerk waar uh, de inhuldiging plaats gaat vinden. Na 33 jaar geeft koningin Beatrix vandaag het stokje over aan haar zoon uh, Willem-Alexander. Amsterdam is de plaats waar de troonswisseling plaatsvindt, uiteraard. Een overzicht van Matthijs van de Wiel.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 En dan zo vaak in, je dromen. in de avond wordt vanuit het Rotterdamse Ahoy het koningslied gezongen. De dag die je wist dat komen, is eindelijk hier. Onder andere Marco Borsato, Esme Denters en Karel Kraaienhof treden op in Rotterdam. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima luisteren vanaf het ei in Amsterdam naar het koningslied. Zij maken daar een vaarttocht: de Koningsvaart.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 Maar we gaan u vooral vertellen wat er op het ogenblik al gaande is. En dat is bijvoorbeeld in Utrecht de, de Vrijmarkt, al sinds gisteravond natuurlijk. Maarten Hag is daar. Maarten, goeiemorgen. Goeiemorgen. Beetje gezellig? Ik, uh, ik ben hier inderdaad uh, net gearriveerd en ik zie de stad wakker worden. Ja, gezellig. Het is eigenlijk een beetje mat. Het is uh, het dipje na de, de gezellige koninginnennacht hier. Uh, sommige mensen zitten ja, liggen, zelfs te slapen. En enkele standhouders zitten hier ook... Uh, weggedoken in zijn jas, in een muts, achter zijn stand... te wachten op de drukte en vooral de kopers die kopen gaan. Maar er zijn natuurlijk ook uh, mensen die hier vannacht niet geweest zijn... en die uh, hier fris en fruitig uh, op de markt verschijnen. Zoals deze meneer met een oranje hoekje en een hele uitstalling. Uh, een Britse komiek zei uh, recent... Uh, Koninginnedag is de dag waarop Nederlanders alle rotzooi uit hun huis halen... halen. en dat op straat dumpen en vervolgens rotzooi bij een ander kopen. Is dat ongeveer de samenvatting voor Koninginnedag? Nou, dat vind ik een beetje, een beetje jammer, inderdaad. Nee, dit zijn gewoon allemaal uh, unieke collectes uh, el elk stuk opnieuw. Allemaal kleding hier, en, uh, maar ook uh, nou ja, dingen zoals, zeg maar, de uh, papegaai. En wat, wat was dit nou voor een gek ding? Dit is een hondenbeugel voor aan je fiets. Uh. hondenuitlaatbeugel voor aan je fiets. Oh. Heel handig. Ja, je moet je spontaan een hond nemen als je dit ding ziet. Moet je de hond er even bij kopen? Ja, helemaal super. Kun kan je je hond aan de fiets meenemen zonder dat je, ik maar zeggen, van je fiets getrokken wordt. Kijk eens aan. Uh, handige en, en, en nuttige... en misschien ook wel nutteloze dingen. Dat moet iedereen voor zichzelf bepalen. Ik zag dat je hier net... Um, uh, stickers van de weg aan het trekken was. Was dit stuk ja. eigenlijk niet afgezet door uh, een andere nou, uh, handige ik dacht, verkoper? Ik, ik had het idee dat uh, de politie een afzetlint had gemaakt inderdaad. Hierzo. Maar het kan ook zijn dat iemand anders hier een lint had geplakt. Het leek maar was. geen uh, politielint. Het was een oranje lint met woorden breekbaar erop. Ja. Ik vermoed dat hier straks <laughs> een dus. andere verkoper uh, briesend staat. Er zijn mensen die inderdaad s'avonds om 12 uur of zo een, een lint plakken... in de hoop dat ze s'morgens om 8 uur nog uh, plek hebben. Ja. Ben je er bang maar. voor? Ik niet, wij waren hier om half vijf. Ja. Hadden ze met je maar eerder moeten zijn? Ja, vind ik wel. Goed zo, nou, een goede dag vandaag. Dankjewel, jij ook? Maarten is dat in Utrecht op de Vrijmarkt. Hoe is het op dit moment in Amsterdam? En dan met name natuurlijk uh, op het epicentrum van vandaag. Ja. Ja. Mark-Robert Visser, jij bent daar is op de Dam. Wat de zie de de je allemaal? Vertel eens. Ik ben hier zit bij mij hier tussen de nou, benen. Ik kijk nu, Wat zegt u me nou? <laughs> Sorry, dat heb ik even niet gehoord. Heb ik, jij weer. Nee, ja, we hadden het net over zakkenrollers. Want ik zit hier met een paar dames, ik moet het even vertellen. Ja? Met een paar dames, te teutie, die uh, ontzettend mooi zijn aangekleed. Vertel even wat u aanheeft. Alleen de buitenkant, hoor. Ik bedoel, de bovenkant, de stap ja. De stappigste klederdracht. Met, stap. Ja, met een oranje keepje. Ja, en, met, uh, met ja. een kroon erop. En een oranje sjaaltjes, hebben jullie die zelf uh, gepunit? Ja, ze zijn allemaal gehaakt. Oh, pardon. pardon. Ja, ja. En we hadden het net over, uh, dat ik zei, ik heb het gevoel dat er overal zakkenrollen hier rondlopen. En toen zei u eerlijk zeggen, dat moet ze heel diep graaien tot <lacht> tot, om de bijt... tot bij intieme delen naartoe. Dus daar zit het helemaal. Ja, absoluut. Zeg, en u heeft ook heel leuk, toepasselijk rode tasjes in dezelfde stof uh, als uh, wat u om heeft. Mm -hmm. Ja, dat hoort er toch bij. Heeft u dat allemaal zelf gemaakt? Alles is zelf gemaakt. En mag ik zo onbescheiden zijn om te vragen wat erin zit? Een brood en koffie <laughs> en... Uh... Zoute crackers zie ik. Chucky een paar sokken. Body. Nee, geen sokken. Jawel, wat is dit dan? Handschoenen. Oh, dat zijn Handschoenen. Chocolaatjes. Ik weet wel waar ik blijf staan. Nou, blijf hier maar mooi staan. <laughs> We zit hier goed, toch? Ja, toch. Het no, no. is ook wel even heel grappig als we hier achter ons kijken... want dit is ook een beetje het slaaphoekje. Hè. We moeten hier ook een beetje stil zijn. Ja, want hier mee. liggen allemaal nee. mensen nog te slapen. Ja, <laughs> nou, uh, ze moeten op tijd worden wakker te worden, hoor. Ze ja. zijn in het paleis ook wakker, dat hebben we net al gezien. Oh, gelukkig. Ik en nog niet. Nee, maar u zit ook met uw rug ernaartoe. Je moet die kant op kijken, want daar gebeurt het, hoor. Ja, maar het echte werk komt straks nog wel. Ja, absoluut. Veel plezier. We gaan eerst de rondom ons uh, genieten van de mensen. Veel plezier. Maar Dankjewel. Robin, heb jij nou gezien dat ze in het paleis wakker zijn? Ja, ze zijn wakker. Nou, er zijn allemaal licht aange... Ja, mensen, ze zijn wakker daar toch, of niet? Hebben we het? Ja, ja, ja, ja, he? ja. ja Zeker, meneer. Ja. Er, zijn, er gaan steeds meer lichten daar aan. Er staan ook een paar ramen op de bovenste verdieping open. Met dus, je luchten. Uh, even de zure slaapkamerluchten eruit. <laughs> ja. En dan, hè, toch? Helemaal. <laughs> ja, want da dat weten we natuurlijk. Het uh, koninklijk huis slaapt... Meneer Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima... en de kinderen op het, in het paleis op de Dam. We gaan eens even kijken voor u wat er vanochtend in de kranten staat. Tja, het is oranje, oranje, oranje. Hoe kan het ook anders op de voorpagina's? Daar deed bijvoorbeeld een grote foto van Willem-Alexander, Maxima... de prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane vlak voor de repetitie gisteren. Maxima heeft een brede lach op het gezicht... en Willem-Alexander fluistert iets in het oor van Amalia. Voor hen wordt het een belangrijke dag. Op het moment dat Beatrix met één pennenstreek afstand doet van de troon... is Willem-Alexander koning en Amalia kroonprinses. Ook een foto van het diner. Hoewel, Willem-Alexander lijkt iets uit te leggen over het plafond van de Galerie aan de Marokkaanse prinses Lalla Salma. Allebei kijken ze namelijk omhoog. En uh, Willem-Alexander heeft zijn hand gegeven. Ja, en dan de Telegraaf. Die heeft een pagina, grote foto van koningin Beatrix... prins Willem-Alexander en prinses Maxima... die aankomen bij het Rijksmuseum op de voorpagina. En daarboven de kop, den vaderland getrouwen op de eerste pagina staat de toespraak afgedrukt... die Beatrix gisteravond uitsprak. Dat was haar laatste toespraak. Dan naar de Volkskrant. Monarchie is zo slecht nog niet op de voorpagina daar. Um, zeven redenen waarom we vandaag wel feest moeten vieren. Uh, reden zeven, nou, dat is nog wel de mooiste. Afschaffen kan altijd <lacht> nog. Namelijk. In trouw een tekening. Van wie er allemaal aan tafel zitten bij de abdicatie. Maar liefst 33 getuigen moeten de akte van abdicatie bekrachtigen... door deze te ondertekenen. Na Beatrix volgt koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Als allerlaatste is Chris Breedveld. Die vanaf dan de directeur van het kabinet van de koning is. NRC Next heeft een, ja, wat is het, een grote mok op de voorpagina. Met prinses Beatrix en koning Willem-Alexander... verderop in de kranten... Uh... Groot verhaal over merchandising, het bedenken van de mok... het maken ervan en het verspreiden. Het FD schrijft ook over oranje. Geen foto, wel een verhaal over 674 hectare grond... die Beatrix bezit rond Wassenaar. En tot slot nog maar even naar het ND. Want uh, die krant heeft vanochtend een opvallende foto op de voorpagina. Het is uh, de achterkant van het hoofd van Beatrix met een verenhoed. Daarboven een citaat uit haar toespraak van gisteravond. Gedragen door liefderijk vertrouwen... In de krant vooral officiële foto's, niet veel vrolijkheid. En een foto van een liefdevolle kus van Beatrix aan Juliana... in 1980 bij de troonwisseling toen. En koningin Beatrix blikte, ze zei het al eerder terug... op 33 jaar gisteravond. Op de hoogte en de dieptepunten in haar televisietoespraak deed ze dat. En daarmee nemen wij vanochtend ook afscheid van onze koningin. In het vooruitzicht van mijn afstand van de troon... wil ik mij graag tot u richten. Lieve koningin... Nu u abdiceert en met pijn in het hart ons de rug toekeert. Ten vaderland getrouwen blijf ik tot in den doet. Wacht de open haard en een glaasje wijn. Nu het en aan mijn plichtbewuste moeder Juliana had ik de opdracht en het voorrecht uw vorstin te zijn. Lieve koningin, hou de moeder in. De verbindende kracht van de vorige generaties is mij daarbij tot inspiratie geweest. U ging door het land, op die dagen van zon... op die dagen van feest een bouquet in de hand. Tijdens deze 33 jaar heb ik tal van landgenoten mogen ontmoeten... die zich voor medemensen inzetten, zich betrokken tonen... en hun beste krachten willen geven voor ons land. Lieve koningin, u hield de moed erin. Lieve koningin, lieve koningin. Bij dit alles heb ik het grote geluk gehad mij gesteund te weten door Prins Klaus. Door zijn nuchtere waarneming en relativerende benadering... heeft hij bijzonder veel voor mij betekend. Wellicht zal de geschiedenis uitwijzen... dat de keuze voor deze echtgenoot mijn beste beslissing is geweest. Lieve majesteit, ach, vergeet die tijd... van dat damgeschreeuw, dat vaccinelicht...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 Met een paard op het strand, er is niets dat u wint. Graag wil ik u allen bij dit afscheid laten weten dat uw aanhankelijkheid mij draagkracht heeft gegeven. En dan denken wij aan uw mooie hoofd. Aan uw Ook lieve in de toekomst zal uw blijvende nabijheid mij steeds tot steun zijn. Dag. Lieve koningin, lieve koningin, lieve koningin. Lieve koningin, wij zijn eigenlijk wel benieuwd... of dat ook gevoeld wordt aan de andere kant van de wereld. We gaan naar Australië. Robert Portier, goeiemorgen. Uh, nee, Michel Maas. Ja, Michel Maas, maar tegen mij werd gezegd... Maas, dat, uh, dit wij, we. wij naar Robert Portier zouden gaan. Maar Michel, dat vind ik ook heel fijn, hoor. Michel, hoe is het bij jou? Ja? Nou, ik heb het gevoel dat Robert Portier inmiddels toch is doorverbonden. Ja, kijk, doorverbonden. dat is fijn. <laughs> Zo gaat het kijk, toch zoals dus we bedacht hadden. Robert. Leuk dat ik jullie spreek. Ja, goeie Want, woord. Hier aan de andere kant van de wereld wordt het natuurlijk ook gevierd. Wat merk je daarvan? Nou, Ik was uh, vanochtend uh, onderweg naar uh, Brisbane. Ik ga daar naar het uh, verzorgingstehuis Prins-Willem Alexander. Dat is een verzorgingstehuis voor Nederlandse bejaarden, die natuurlijk tientallen jaren vaak geleden al zijn geëmigreerd. En ik kwam eigenlijk precies op het juiste moment aan. Want iedereen ging net aan de koffie. En uh, daar zat een bonte verzameling uh, van mensen... die van top tot teen in het oranje waren gekleed. Zij zijn er al helemaal klaar voor. Ze gaan natuurlijk straks voor de televisie kijken. En ik sprak al één mevrouw die uh, vastbesloten... Uh, tot het allerlaatste moment wilde gaan kijken. Nou, dat is hier in Australië vanwege het tijdsverschil... Uh, vijf uur s ochtends. En dat was een mevrouw van 81 jaar. Dus ja, mensen zijn absoluut van plan om alles... maar dan ook alles ervan mee te maken. Ja, er wordt dus zeer meegeleefd, mee geleefd, Robert... Absoluut. Ik moet er wel onmiddellijk bij zeggen dat uh, de Australische media... nou ja, die pakken niet zo heel erg uit met, uh, met uh, wat er in ons landje gebeurt. Nederland is natuurlijk erg ver weg. Uh, als ik kijk naar de, de kranten van vanochtend... dan was er in uh, mijn lokale krant, de Sydney Morning Herald... een artikel over Prins Pils wordt koning. Nou, dat was op pagina... Nou, uit mijn hoofd zeg ik pagina 11. Dat geeft al een klein beetje aan hoe, uh, hoe belangrijk dat hier wordt gevonden... Ook uh, de belangrijkste televisiezender had net een, een, een onderwerp over de voorbereiding. Maar het belangrijkste royalty nieuws van vandaag... was toch echt wel uh, het jurkje dat uh, prinses Kate van uh, Groot-Brittannië gisteren aan had. <laughs> en dat geeft natuurlijk toch wel een klein beetje aan... Ja, het belang wat, uh, wat Nederland heeft in, uh, in Australië ten opzichte van, uh, van Groot-Brittannië. Goed. Um, wat ga jij verder vandaag doen, Robert? Vraag ik mij af. Nou, ik blijf zo meteen uh, bij dat verzorgingstehuis Prins Willem-Alexander. De mensen zijn inmiddels uh, zich gaan het gereed maken voor die televisieuitzending. Uh, dat vinden zij uh, natuurlijk een enorm grote happening. Ik doe daar voor de radioverslag van. Daar is uh, later vandaag wel wat over te horen. Maar eigenlijk in heel Australië uh, is het vandaag een bijzondere dag voor de Nederlanders. Uiteraard is er de uh, Oranje Receptie in Sydney waar veel mensen worden verwacht. Uh, daar wordt uh, eigenlijk alles live vertoond. Ook in uh, Melbourne uh, is het goed te zien op Federation Square... wat een van de belangrijkste... nee, het is het belangrijkste plein van Melbourne. Daar is het op een heel groot scherm live te zien. Daar zullen ongetwijfeld veel Nederlanders op afkomen. Maar her en der in uh, het land worden ook op uh, kleinere schaal feesten georganiseerd. En daar is ook heel veel animo voor. Want ik sprak vanochtend met Rob Hessing. Uh, die hier vlakbij Brisbane een uh, feestje wilde organiseren voor uh, zijn familie en een paar buren. Nou, inmiddels heeft hij uh, zijn huis toch maar verlaten. want er komen honderd mensen opdagen. En uh, ja, hij uh, heeft een aparte ruimte moeten huren... en daar hopen ze met z'n allen het uh, goed te kunnen bekijken... en met z'n allen gewoon er een Nederlandse dag van te maken. Nou, we zijn benieuwd. Robert Portier, hou ons maar op de hoogte... in de loop van uh, vandaag. U hoorde net al eventjes Michel Maas, correspondent... Uh, want ook in Indonesië wordt de inhuldiging van de nieuwe koning gevierd. Michel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bij jou, ik zag daar al foto's van langskomen... de koning in Jakarta. Hoe ziet die eruit? Nou ja, ik sta hier dus op de Nederlandse school van Jakarta en hier uh, zitten Nederlandse kindjes, uh, kindjes van Nederlandse expats en die vieren het uh, net zoals in Nederland op de basisscholen afgelopen vrijdag. Ze, ze hebben een soort sportdag, uh, feest, uh, spelletjes, uh, ze, ze doen aan hardlopen. Op dit moment zijn ze allemaal uh, door een bak water heen en kleien, dus mooier kun je het niet hebben. Uh, ik zeg er wel maar bij dat het hier 31 graden is. Dus dat, uh, uh, dat, is wel, uh, dat is wel prettige afkoeling. dan in Nederland. Ja. <laughs> ja. Dus uh, nou ja, het is, het is gewoon een, een soort een feest voor de kinderen. Ja, maar dat is bij jou op een basisschool in Jakarta met kinderen van Nederlandse expats. Uh, wordt de inhuldiging van de nieuwe koning. Um, wordt daar aandacht aan besteed in de rest van Indonesië? Nou, op dit moment nog niet zoveel. Ik vermoed dat dat uh, straks als de beelden binnenkomen van de, van de feitelijke inhuldiging... Ja. Ja, dan, dan wordt er natuurlijk een ander verhaal. Dan komt het hier ook op de televisie en in de kranten. Uh, op dit moment er zijn er wat kranten die een soort aankondiging hebben gehad... die verhalen verhaal hebben geschreven over de Nieuwe Koning... en over de abdicatie van Beatrix. Maar uh, tot nu toe is dat nog, nog mondjesmaat. Wat er vandaag wel gaat gebeuren is dat er een grote receptie is... die wordt georganiseerd door de Nederlandse ambassade. En daar worden 2000 mensen verwacht. En uh, voor een groot deel zijn dat Nederlanders natuurlijk... maar voor een ander deel ook heel veel Indonesiërs... die toch nog iets hebben, een band hebben met Nederland. Dat zijn ook veel, uh, net als bij Robert in Australië, veel oudere mensen. Uh -huh. Maar, uh, maar ook, uh, er zullen ook wel wat jongere Indonesiërs zijn... Uh, die, die naar die receptie komen en daar op die receptie... Er is een groot beeldscherm en daar wordt de hele uh, kroning... en alles wordt live uitgezonden. Dus dat, uh, ja, dat, dat wordt een speciale gelegenheid. Oké. Okay, nou, uh, hou ons ook vanuit Indonesië op de hoogte. Michel Maas, 31 graden daar. Hier is het ietsje minder warm. Wij zitten uh, aan de Dam met uh, Radio 1... Zenden uit vanaf de Industriële Grote Club. Dat is, uh, is een gebouw, prachtig gebouw. Industria heet het gebouw, is uh, aan de rand van de Dam. Een levendige businessclub en sociëteit met roemrijke historische, als ze het zelf omschrijven uh, op de eigen website. En we zien dat de Dam langzaam oranje kleurt. Uh, heel wat mensen al hebben zich verzameld voor de dranghekken, voor het paleis op de Dam. En we begrijpen dat inmiddels um, de koninklijke familie... langzaam ook wakker wordt uh, in het paleis. In ieder geval zijn er wat lichten aangegaan. En we zien ook dat de zon prachtig opkomt op dit moment. en Die weer spiegelt in de ruiten van het paleis. Hier dus steeds drukker. Uh, hoe is dat in Suriname? Correspondent Harmen Boerboom. Is de oranje koorts daar al losgebarst? Want we hebben natuurlijk het Koningslied bij jou al gehoord. Uh, hoe, hoe leeft het verder? Nou, het is hier nog midden in de nacht. Het is grappig om te horen hoe uh, op andere delen van de wereld... mensen al uh, op scholen zijn en uh, feesten aan het vieren zijn. Hier is het nog uh, midden in de nacht. Het is hier nu uh, half twee ongeveer. En iedereen slaapt. De Oranje Koorts heerst hier niet heel erg, maar je hebt hier natuurlijk ook een grote gemeenschap die deels uit Nederland komt, deels in ieder geval heel sterke banden heeft met Nederland. En uh, ja, daar zie je natuurlijk dat er inderdaad ook dingen georganiseerd worden. Kleine feestjes, grotere feesten. En uh, ook op de ambassade hier een ontbijt zo dadelijk en uh, vanavond een uh, oranje borrel. En Harmen, zijn er ook politieke reacties op uh, de troonswisseling? Beetje... Er zijn uh, niet echt heel veel politieke, uh, politieke reacties. Uh, wat je ziet is dat er hier een, uh, de, de grote oppositiepartij, de vooruitstrevende hervormingspartij, die heeft gisteravond een verklaring uitgegeven waarin gezegd wordt dat de voorzitter van de partij, Chantoki, Santoki de, het Koninklijk Paar een felicitatie heeft gestuurd... en ook de Nederlandse bevolking een felicitatie heeft gestuurd. Maar voor de rest is de politiek niet echt heel erg betrokken. Op dit moment in ieder geval nog niet bij, uh, bij de, kroon, de, de troonwisseling. De kroonwisseling en uh, ja, politiek gezien ligt de relatie tussen Nederland en Suriname... natuurlijk ook een beetje gevoelig, uh, met name bij de regeringspartijen. Mm, ja, hoe, hoe wordt daar gereageerd op de troonswisseling? Tot nu toe nog niet echt heel erg. Ik nee, ben heel benieuwd dat we morgenavond op de borrel zijn. Ja, ja, ja. ja. Hey, en uh, ik zei het al eventjes, Suriname heeft een eigen koningslied. We hebben dat ook al gehoord op Radio 1. Zullen we nog even een stukje luisteren? Ja. Op, 30 april, op, 30 april, op 30 april is Willem-Alexander Willem -Alexander. een nieuwe koning en maxima koningin.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 Ja, ik denk het wel. Het is een, uh, het, het, uh, is een oud Surinaams nummer van Max Wojski. Ja. Ik denk dat, uh, ja, ik weet niet, het ligt een beetje gevoelig als je naar de, de oude tekst kijkt, want het gaat over een zonken slaafschip. En er gaan hier stemmen op dat nu er een koning komt, dat er eindelijk een keer een pardon of een, een, een verontschuldiging gevraagd wordt voor uh, de slavernij. Ik weet niet of de schrijvers van uh, deze tekst zich daar van bewust zijn geweest. Maar in ieder geval, het is een, een oud nummer met een, hele, een nieuwe tekst... die geschreven is voor uh, deze speciale dag. Harman Boerboom vanuit Suriname, dankjewel. Zullen wij nog eens kijken hoe het is op de Dam? Is dat mogelijk, jongens? Ja, dat is mogelijk volgens mij, want ik hoor al wat geluiden... Nou, dit zijn... Hoor herken je, ja, ja, herken ja, ja. je deze geluiden? Laat het even, ja, dat laat zijn het even de, horen, nee. jongen. Ja. Ja, dat is. zijn de hekken, hè? Ja. Nee, nou ja, nee, de hekken. Dat is wel leuk trouwens dat je dat zegt. Want ik heb gehoord dat er, geloof ik, nou ja, 21.000 kilometer... Misschien overdrijf ik een beetje, maar de hoeveelheid dranghekken... Die in Amsterdam zijn geplaatst. Oh, hier heb ik het. 21 kilometer Zo. dranghek staat. Er. Ja. Maar dit was niet het geluid van dranghekken. Nee. Z zullen we even bewaren tot, uh, tot zodanig in ja. het journaal? Laten wat we het nog is. Even Dat is het. is. Spannend. Oké. Okay. Ja. Dat is het. Jo. Dit is radio 1. Ruim half zeven geweest, hoogste tijd voor het NOS Journaal. Hier is Mark Visser. In Amsterdam zijn vannacht de laatste voorbereidingen getroffen voor de inhuldiging. De dam is deels afgezet met die hekken waar Mark Robin Visser het net al over had met Lara. Maar kort na middernacht de eerste mensen zich verzamelden... die niets willen missen van de gebeurtenissen. In de stad was het vannacht druk met uitgaanspubliek. En ook op de Vrijmarkt in Utrecht was het drukker dan andere jaren. En in Den Haag kwamen veel mensen af op de traditionele koninginnennacht.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 Het weer dan nog. Eerst nog koud, met temperaturen net boven nul. Later veel zon, vooral in de noordelijke helft. In het zuiden komen meer wolken voor. En het wordt 10 tot 15 graden. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. De troonswistering. Live vanuit Amsterdam. En wel vanuit de industriële grote club Op de Dam. Een prachtige locatie met uitzicht op het paleis Op de Dam. En ook uh, kunnen we zien... De Nieuwe Kerk. En we zien dat het uh, langzaam aan oranje kleurt. Veel oranje kroontjes uh, vanochtend op de Dam al aanwezig. De koninklijke standaard wappert een beetje lichtjes in het, voor, of in het vroege ochtendwindje. Dat betekent dat de koningin in het paleis is, voor het paleis. Mark Robin Visser. Nou, nee, ja, ik, ben even, ik ben even een zijpad ingeslagen. <lacht> Tuurlijk. Want we moeten het geluid nog even doen. Hè? Ja, nee, heel goed. Kijk, bij het paleis is het nu al echt al heel erg druk. Daar staan gewoon 500, 600 mensen nu al. Dus als je nog een beetje zicht wil hebben, zou ik zeggen, dan moet je nou toch wel deze kant op komen. Maar... Wat is ik dat ben nou? Op de beurs. Ja, wat is het nou? Ja, ik probeer ook te kijken of je het kan zien. Maar... Wat is het? Ja, ik vind het zelf uh, het soort kampeergeluiden. Helpt dat misschien? Want dan misschien... Ja, we moeten de luisteraars een beetje helpen. Lara ook. Uh, Leg hem er maar op. Leg hem er maar op. Barbecue. Is die erop? Yes. Oh, okay. Yes, very international. Mevrouw, mevrouw Schilder, volgens mij moeten we Lara uit haar lijden verlossen. Wat is het geluid? Nou, we zijn hier met het uh, Sigma Team. Dat is een groep uh, vrijwilligers van de Rode Pruis. Snel inzetbare groep ter medische assistentie. Ja. En we zijn hier op het moment op het beursplein een, uh, een, een tent aan het inrichten... als een, uh, ja, als een, een soort noodhospitaal. Ja. Het zijn bedden, Lara. Oh, bedden. Het zijn veldbedden. Het zijn veldbedden en die, uh, die worden dus bij grote evenementen wordt zo'n tent ingericht. Er zit ook een lucht. Kan ik ook even laten horen hier een lucht, uh, luchtbehandelingssysteem, waar is dat voor? Dat ja, is een verwarming. Een of verwarming? We, ja, als het koud is, dan kunnen we die aanzetten. Waar bent u op voorbereid? Nou, in, we zijn op zich als, als Rode Kruis voorbereid op een hele gezellige dag. Met een heleboel ja. drukte en een heleboel uh, mm -hmm. kleine dingetjes. En, uh, nou wat, wat, wij... wat voor kleine dingetjes dan bijvoorbeeld? Nou, u moet u denken aan blaren of uh, mensen die niet lekker worden. Of uh, ja. een wondje ergens hebben. Ja. En hier op het Beursplein... Hebben we voor, nou, voor mocht het nodig zijn, een, een plek ingericht ja. voor mensen die er wat ernstiger... Uh, ja, de ernstige, ernstige gevallen die komen hier. Er worden ook oranje koffers. Wat zit er in die oranje koffers? Materiaal. <laughs> ja. Nee, echt waar? Ja. Serieus? Wat leuk dat het oranje... Wat zit erin? Nou, materiaal wat we kunnen gebruiken voor de eerste ja, slachtoffers. Materiaal in een oranje koffer. Ik vind het heel toepasselijk. maar Dat zijn noodkoffers. Nou ja, kijk, eh, Lara, Marcel, je hoort, mensen zijn hier op, op ja, zo'n beetje alles voorbereid. Nou ja, als je naar het ziekenhuis moet, dan moet je naar het ziekenhuis. Maar ja, het is dan een dan soort een tussenstap. Een... Ja, precies. Hier kunnen mensen wachten op een ambulance ja. die hier aan, makkelijk aan kan rijden. Ja. Veel succes met opbouwen. Dank u wel. Zullen we nog wat lekkere bouwgeluiden maken, jongens? Wat even... <lacht> jo, oh. Blijft oh, Blijf kapot, er nou af, Mark-Robbie. Ja, zie je, ik ja, wist nee, het. Nee, ik wil even mijn schroeven draaien. Ga maar even, ik denk dat de mensen beter <laughs> Mark-Robbie daar even weg kunnen halen. Ik ga wel weer naar buiten. Ja, doe maar. We weten natuurlijk dat uh, veel gezegd is door uh, uh, politie... en door de burgemeester hier in Amsterdam... dat het uh, verstandig is om vandaag niet te proberen... met de auto naar Amsterdam te komen, maar met de trein. We zijn benieuwd um, of het al druk is op het Centraal Station. Verslaggever Karin Alberts. Vertel eens, wat zie je? Nou, op dit moment komt er weer een trein aan. Want ik zie daar een groepje mensen die uh, gang mijn kant op komen lopen. Maar het zijn er maar een paar. En niet die 35.000 tot 37.000 reizigers per uur die, Amsterdam, uh, althans die de NS zegt te kunnen vervoeren van en naar Amsterdam. Dat zal, uh, nou, dat, dat zal op dit moment nog niet te spelen. De aanvoer is wat ze verwachten. Een beetje mondjesmaat, hè? dus mensen komen met uh, kleine golfjes hier uh, de stad binnen. En het zal waarschijnlijk aan het eind van alle festiviteiten veel drukker zijn... dat dan ineens een heleboel mensen de stad uit willen... omdat ze een beetje alle feesten tegelijkertijd stoppen. Nou ja, daar is nu natuurlijk geen sprake van. Uh, overigens, dat was wel grappig, een uur geleden was ik hier. En toen zat hier de hal vol met uh, nou, aangeschoten mensen met uh, al dan niet patatjes in de hand en, en een koppen koffie en die hingen hier zo'n beetje te wachten tot hun trein naar huis zou gaan vertrekken en die groep is nu inmiddels wel weg dus die hebben allemaal hun trein gevonden en voor zover ik er zicht op heb uh, en dat heb ik want ik zie dat blauwe bocht hier uh, net buiten het station hangen zijn er geen vertragingen dus uh, so far so good Um, ja, en er lopen nu nog wat mensen. Er komt net weer een groepje jongens aan met van die oranje mutsen, kronen op, uh, moet ik zeggen. Hè, eerbiedige kronen. Uh, en die zijn nu ook aan het kijken welke trein zij moeten hebben en een kaartje aan het kopen. Nou, volgens is het redelijk rustig, kan ik je melden. Nou, we ietsje dichter bij huis van het Centraal Station. Loopt u dan richting Centrum, komt u over het Damrak en dan bij de beurs van Berlagen. Dat kunnen wij vanuit een ander raam net niet zien. Bijenkorf staat in de weg. Maar daar is wel Jeroen de Jager. Jeroen, goeiemorgen. Goeiemorgen, Marcel. Hi. Bij het perscentrum is daar. Ja, um, het perscentrum ligt inderdaad aan, dat, uh, aan het Damrak. Ik sta nu even aan de achterkant van de beurs. Want daar wordt de politie op dit moment gebriefd. Ze hebben allemaal een tasje in de hand met een uh, lunchpakketje. hè? Inderdaad. Een lunchpakketje. En jullie zijn al gebriefd? Uh, ik ben al gebriefd. Uh, ik ben een van de commandanten. Dus zodoende weet ik wat er gaan. En wat gaat u doen? We gaan nu uh, opstarten. Dus uh, we gaan naar het centrale post die wij uh, gehuurd hebben. En waar staat u? Ik sta op de dam. Oké. Okay. Achter het monument. Dus dat wordt direct al meteen spannend, want dat is zo'n eerste momentje om half elf. Als uh, uh, Willem-Alexander, de koning, de nieuwe koning, met, uh, met uh, zijn vrouw, de koningin Maxima, op het balkon komen, de balkonscène in de openbaarheid. Uh, wij worden hier bij dat perscentrum in ieder geval elke twee uur gebriefd door de politie. Politiewoordvoerder komt dan naar ons toe. De bedoeling was eigenlijk, we hadden als NOS heel graag gestaan in het coördinatiecentrum, ook wel de bunker genoemd onder het stadhuis, waar alle beelden te zien zijn in de stad. Dat is uiteindelijk niet gelukt om daar binnen te komen. Het um, zou heel lastig zijn geweest om, uh, als er dingen gebeuren in de stad... die wij zouden zien dan op die beelden, om afspraken te maken over... wanneer we dat kunnen melden, wanneer we dat niet kunnen melden. Dus uh, dat is helaas niet doorgegaan. En ja, we weten het wat er over de veiligheid wordt gezegd, Marcel. Uh, ze zijn er klaar voor, zeggen ze dan. Ze hebben alle scenario's bekeken. 23 scenario's die ze bestudeerd hebben. Van uh, mogelijk een terroristische aanslag tot een weersomslag dat het ineens heel heet zou worden vandaag en uh, mensen ineens uh, heel veel dorst zouden hebben. Dus uh, wat dat betreft zijn ze er klaar voor. 10.000 agenten hier in de stad normaal op een koning in de dag. 2.500 agenten, dat zegt al wel wat. Ja, Jeroen de Jager houdt ze niet allemaal in de gaten, maar wel een beetje. De eerste nemen hun post natuurlijk in. En over ruim twee uur dan zal de stad Amsterdam-Wakker worden geschoten... moeten we zeggen, met 101 saluutschoten. Bijzondere gebeurtenis, want de schoten komen vanaf het schip De Evertse. En eh, ons verslaggever Martijn Grimius zal daarbij aanwezig zijn. Ben jij inmiddels in de buurt, Martijn? Ik ben onderweg naar het westelijk havengebied... waar ik straks op een sleepbootje stap. En vanaf het sleepbootje gaan we dan zo richting het grote vergat... waar we dan opstappen en om negen uur de stip... Die saluutschoten. En uh, 101, 101 saluutschoten. Omdat 100 staat voor heel veel. En om het onbegrenzen nog eens aan te geven van het eerbetoon... komt daar nog één schot bij. En als we straks op dat schip zitten, op het vergat... dan vaart het om 9 uur van het uh, filmmuseum Ai... naar het muziekgebouw uh, aan het Ai. Kerkklokken en caroljons van Amsterdam gaan luiden... zodat iedereen weet van uh, de majesteit is in de stad. Dat is ook uh, de bedoeling. Het leidt de aanwezigheid... ...van de koningin in de stad in. Uh, en na de abdicatie van Beatrix heet het schip niet langer de Hare majesteits... ...maar de zijner majesteits. Mm. Dus dat is een, uh, een kleine verandering straks. Het hoeft niet helemaal overgeschilderd te worden, want het staat niet aan de buitenkant. En het enige wat veranderd moet worden is, uh, zijn de naamkleden die uh, zijn te zien op de loopbrug. Dus als het uh, schip is afgemeerd, dan zijn er andere naamkleden. Niet meer de Hare majesteits, maar de zijner majesteits eventjes. En Martijn, hoe gaat dat in zijn werk eigenlijk, die saluutschoten afgeven? Ik neem aan dat dat ook ceremonieel gaat met aangetreden bemanning. Aangetreden bemanning, uh, aan dek. Uh, en dat gaat wel even duren hoor. Dat is niet uh, achter elkaar 101 met één uh, ja, Dat is nou klaar. met enige tussenpozen. Uh, <laughs> daar zijn ze zo 10 minuten, een kwartier uh, mee bezig. Uh, en uh, ja, dat vaart dus over het ei en dan... 1 voor één, 101 uh, saluutschoten. Is er trouwens uh, een beetje doorkomen aan in de stad? Want het kan nog lastig zijn hè, als je bijvoorbeeld door het centrum moet. Ja, ik rij nu uh, in een taxi samen met taxichauffeur Jos. En we rijden over de ring van Amsterdam. Net oh, alweer, okay. uh, over de Lineerstraat, we kwamen we uit Oost. Uh, waar allemaal mensen hun kraampjes al hadden uitgestald. Waar hun waarde weer stond voor de vrijmarkt. Maar Jos, is er, is er een doorkomen aan hier in, in de binnenstad? In de binnenstad zelf is niet doorheen te komen. Die is ook afgesloten voor alle verkeer, ook voor ons. En we hebben op een gegeven moment toch punten waar we niet verder kunnen. En, en uh, zegt u ook van uh, ja de dam, sorry, daar ga ik vandaag gewoon niet naartoe. Komen we niet, komen we niet. De singelgracht is voor ons in principe het einde. Dat betekent uh, alles wat, wat, wat binnen de grachten ligt, dat, dat, daar kunnen we niet bij komen. De ring is vrij rustig, dus wij uh, zijn op tijd bij het schip zo meteen om ja. uh, naar het vergat te gaan. Ja, en die andere ring, de binnengracht, uh, dat wordt wat lastig. Je hoorde dat al van taxichauffeur Jos. Martijn, dank je wel voor nu. We komen later uiteraard nog bij je terug. Het um, is tijd voor uh, wat overzicht. Bijna kwart voor zeven is het. Ook hij is hier binnen in het paleis waar we op kijken. Willem-Alexander. Het draait natuurlijk vooral om hem vandaag. Tenminste na tien uur. Want dan is hij de koning van Nederland. Een taak waar hij zich sinds zijn achttiende jaar op heeft voorbereid. Ik besef dat ik nog te weinig van het werk van de Raad van State afweet. Maar naarmate deze dag dichterbij kwam. ben ik er wel nieuwsgieriger naar geworden. Je bent er nooit klaar voor. Het is een constante opleiding waar je in gaat. En ik denk ook dat ik wel een, ook een gebied gevonden heb waar ik mij echt in vast wil bijten. Dat is het watermanagement. Pardon? Watermanagement. Ever since the first World Water Forum in Morocco... water has been higher on national and international agendas than ever before. Maar hoe zit u in de, de waterkering? Hoe loopt u hier verder dan? Ben ik uh, vanochtend gekozen tot het uh, Internationaal Olympisch Comité. Het punt u, zoals u zegt, van het IOC-ijst uh, compacte spelen, ioc eist legacy... Uh, ja, Nederland is per definitie bijna altijd compacte speler worden. Want Nederland is gewoon te klein om, om niet compacte spelen te hebben. <lacht> dus dat is, dat is het grote voordeel daarvan. The winner of the 2006 Koning Willem I Award is... ESML. Ja, vijf jaar geleden kregen Maxima en ik... het prachtige huurcadeau, het Oranjefonds in een mooie avond in de arena. En uh, nu het eerste jubileum... Uh, willen we toch gebruiken om bij stil te staan hoeveel... Uh, uh, fantastische projecten, wij ook zelf hebben kunnen zien. En omdat het Oranje Fonds is van en voor alle Nederlanders, willen we deze heel bijzondere boek aan onze koningin aanbieden. Alsjeblieft. Hartelijk bedankt. Ik ga op de hand. Check. Want de uh, automaten trekt dat niet helemaal. Dit soort. Uh, wat grotere uraniums nodig. Ja, op de hand vliegen we rustig. We beginnen hier. Nee, hier mogen we naar uh, het westen vliegen, nog even. Ja. We zijn net in Nieuw-Zeeland geweest. Ja. En daar zijn we op een zeer uh, multiculturele school geweest. Ja. Waar die allerjongsten, jongsten, ook elke keer uh, en peuters. Daar zitten de ouders praktisch ernaast en krijgen daar Engelse les. Hallo. Hallo. hallo. Ja. Hallo. Oh, This is not just an official royal visit. We mean business. 29 juni 2006 is de 95ste geboortedag van mijn grootvader, prins Bernard.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 Het is uh, kwart voor zeven. U luistert naar Radio 1, de Troonswisseling. Speciale uitzending uh, vanaf de Dam. Hier zijn we aanwezig om... Uh... Voor u te beschrijven hoe het eraan toe gaat vanochtend op de dam, aan de dam. Vele mensen die al uh, aangeschoven zijn voor het paleis. Uh, gebeurtenissen in de nieuwe kerk, uiteraard. U kunt het allemaal horen vanochtend hier bij ons. Uh, mensen konden zichzelf aanmelden. Commissarissen van de koningin mochten mensen aandragen. En ook uh, burgemeesters hadden een flinke stem in welke burgers vandaag in de nieuwe kerk zitten. 500 zeiden het er uh, in totaal. De meeste van die 500 zullen. Vermoeden wij inmiddels onderweg zijn naar Amsterdam. We hebben in ieder geval contact met uh, twee van hen nu. Lies Slabber uit Zeeland en Emmy Strik uit Overijs. We beginnen bij u, mevrouw Slabber. Goedemorgen. Hallo. Ja, dat klinkt als een hele zware mevrouw. Lies Slabber uit Zeeland. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ja goedemorgen. Ik hoor u niet zo goed. Oh, want ik zit in de auto. Ja. U, u, u stapt zo meteen vanuit de auto in een bus, neem ik aan? Of hoe ja, gaat dat? Dat klopt. Ja. Ja, wij vertrekken straks van, uh, uit de kapelle in Zeeland... en dan uh, met z'n allen en dan komen we richting Amsterdam. Met de rest van de Zeeuwse gelukkigen? Inderdaad, zo kun je het wel noemen, ja. En hoeveel mensen mogen er naar de kerk vanuit Zeeland? Uh, in totaal 25, dacht ik, dat ik goed geïnformeerd was. Oké, okay. en u heeft zichzelf aangemeld bij de provincie. Waarom wilt u zo graag naar de inhuldiging toe, uh, mevrouw Slob? Ja, waarom? Dat is iets, uh, zoiets maak je natuurlijk niet zo uh, vaak mee. En als je, ja toen ik dat las dat er gewone mensen ook mochten zijn, toen dacht ik, nou, dat zou ik best wel eens mee willen maken, ja. En inderdaad, ik was een van de gelukkigen. Want u, moest u daar nog iets bijzonders voor doen of was een aanmelding uh, voldoende? Nee hoor, ik heb gewoon een mailtje gestuurd naar de provincie en later naar de, de burgemeester van de gemeente Middelburg waar wij hier toe behoren. En gewoon met de motivatie dat ik een oranje fan ben en dergelijke. dat ik heel blij ben dat Nederland een monarchie is. En ja, dat ik graag bij de invuldiging aanwezig zou willen zijn. En, ja. En op een gegeven moment viel de brief in de bus dat ik een van de gelukkigen was. Kijk eens aan. We zien hier de blauwe loper lopen voor het paleis langs... met die overkapping erboven, met die gouden knoppen erop. En dan loopt hij zo die nieuwe kerk in, waar de deuren al open zijn. Daar lopen af en toe mensen in en uit. Mevrouw Strik uit Deventer, goedemorgen. Goedemorgen. Begint het dan al te kriebelen? Ja, absoluut. Ik sta hier bij het provinciehuis. En uh, de bus gaat zo om zeven uur weg. En... Uh, ja, het gaat, uh, het gaat beginnen. Ja, wat heeft u oh, aan? Ik moet, op een, ik moet op een foto. Nou, gaat u, gaat u een rustig groepsfoto. gaan? Ik foto, ja, dat ga ik doen. Kunt u wel blijven bellen met de telefoon? Ja, of? Hoor, ja, ik kan ja dat kan wel blijven is ook... bellen. Wat, wat heeft u aan? Ik heb een, uh, een gelig jurkje aan met Aha. een blauwe sjaal. Nee, dan kunnen we u herkennen zo dadelijk. Uh, ja, een beetje een bronskleurige jurk en ik heb een blauwe sjaal om. Die uitnodigingen voor u, was, kwam het als een grote verrassing? Ja, totaal. Dat was echt een hele grote verrassing. Ik had het nooit verwacht. En uh, ik was uh, in Londen toen ik gebeld werd en het was zo onwezenlijk dat ik zelfs in eerste instantie zei... ...ja, ik weet niet zeker of ik kan. Ja, dat is heel moeilijk. Maar goed, ik was ook helemaal in een andere sfeer. Maar natuurlijk kan ik en ik vind het echt geweldig dat ik erbij mag zijn. Ja, dat kan ik me voorstellen. Waarom bent u uitgenodigd, mevrouw Strik? Waarom hebben ze u gekozen? Uh, de motivatie waarom ik uitgenodigd was, dat is in verband met het dikke festijn Deventer. Ik zou dus Deventer op de kaart gezet hebben. Ja, want u bent bedenker en oprichter van het uh, Dickensfestijn ja. in Deventer. Ja. Nou, dat is heel ja. eervol hè, dat u daarvoor gevraagd ja. bent. Ik ben, uh, ja, ik vind het echt geweldig. Ja. Ik ben ook wel benieuwd wat uh, uw Zeelandse collega aan heeft, Lies Slabber uit Zeeland. Kunnen we nog, nog even terug naar mevrouw Slabber, jongens? Ja. Goedemorgen. Een, uh, goedemorgen. Ik heb ook een aan, alleen de kleur is eh, ja, heel toevallig toch oranje geworden met een oranje jasje. Kijk eens aan. Dus ook u kunnen wij makkelijk herkennen straks in de nieuwe kerk. Ik, Vermoed denk ik. Het wel. als de rest dan niet ja. ook oranje aan heeft. Eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja. Heeft, u, heeft u zenuwen voor zodanig? Ik heb oranje aan. Nou, ik heb geen zenuwen, nee. Alles wordt, uh, ja, we hebben maar te zitten, dus we worden overal naartoe gebracht. Ja. Dus uh, ik vind het heel luxe. Ja. Mevrouw mevrouw Strik, wat, wat, wat zei u daar? Uh, ik weet niet, ik zei we mochten toch geen oranje oh. aan? Oh jee. Nee, mevrouw Slabber? Nou, ik heb alleen de kledingvoorschrift dat het een jurkje of een jurk moest zijn. En uh, voor de rest uh, heb ik niet gehoord dat... Uh, Oei, nou... Nou, mevrouw Slabber, weet u wat? Uh, mocht het nou niet goed zijn, dan moet u even langskomen bij de grote industriële club. Dan kunt u mijn jasje wel lenen. Oh, geweldig, <laughs> ja? geweldig. Nou, dan doe ik mijn zwarte sjaal er wel overheen. Precies. Nou, is. hartstikke goed. Dames, uh, wij wensen u veel plezier uh, ja, zodanig dankjewel. in de Nieuwe Kerk. Lies uit Zeeland en Emmy Strik uit Overijssel. Reizen ja. zodanig af naar uh, Amsterdam. Wij zitten op de tweede verdieping. Gaan we weer naar de beganegrond ergens buiten hier? Rotterdam, Mark-Robin Marco we een visser. Een Waar ben ja. je nu? Ja, er staan hier een paar mannen. Die staan zich ja. om te kleden hier. Ja. Ja. Dat, dat mag natuurlijk allemaal gewoon. Ja, we hebben het aan het omkleden. Is ook ja, wel heel ja. erg leuk. Ik zie daar, ik zag daar net een hele grote oranje ballon omhoog met helium erin en er staat op gefeliciteerd uit Haarlem. Ja. Dat is ook leuk. Nou, wij willen toch onze groeten doen uh, uit Rotterdam. Jullie komen uit Rotterdam. Ja, Wij zijn hier, wij zijn hier al sinds vijf uur. Ja. Wij zijn een hele grote... Nou, wij zijn, ja, ik ben, in ieder geval, ik kan niet voor iedereen spreken... maar wij zijn een hele grote fans van de monarchie ja. van het Koningshuis. Ja. Nou, je vertelde me net dat je helemaal niet wist wat hier aan de hand was... toen je hier aan kwam lopen. Nee, dat is een grapje. Nee, <laughs> ben ik nee. heel blij. Ja. Nu ik het weet, ben ik heel blij ermee. Kijk, maar je hebt in ieder geval je oranje shirt. Dus dat is een om, voetbal, voetbalshirt met de, met de leeuw erop. Ja. En heel grappig, er staat daar een meisje met een bakfiets en die verkoopt koffie. Hè? Ja. Yes. Wat is de prijs van een kopje koffie op het moment? 1,50 euro. 50. ,50. Nou ben ik benieuwd wat er met die prijs gaat gebeuren in de loop van de ochtend. Ik denk dat het omhoog ja, gaat. Ja, wat er dus is gebeurd is dat we hier aankwamen en dat was 50 cent. Maar ja, zie je wel. Het is vroeg, dus uh, het is inmiddels uh, geleukt het al op met 2 euro. Dus wat, zou de, wat zou nou rond een uur of 10 als de balkonscène is, wat zou een kopje koffie dan doen op de Dam? <laughs> Nou. Een eurotje drie. Nou, ik denk dat uh, we, we concurreren met de koffiecompagnie. Dat zit ernaast. Ik ga dat in de gaten houden, maar, uh, Lara. Dus misschien ja. een goede graadmeter nou. van uh, hoe, het hier, hoe de stemming hier is. De prijs van een kopje koffie op de Dam. Nou, momenteel hoor... dus 1,5. 1,5. We schrijven het op en we horen van jou... Uh, in hoeverre het bedrag omhoog gaat in de loop van de dag. Vliegende keeper is vandaag uh, Josephine is Verslaggever en rijdt de hele dag op een scooter... als het goed is, door Amsterdam voor ons. Josephine, waar ben je begonnen? Nou ja, ik heb zelf nog niet ontbeten. Dus ik dacht, wat is nou een goede plek om op dit tijdstip even wat lekkers te halen? Goedemorgen. Goedemorgen. Het ziet er niet verkeerd uit. Nee, hè? alles oranje. Wat zijn het? Dit zijn uh, gebakjes voor uh, een grote bestelling voor het GVB. Waar we mee bezig zijn. En dat zijn we nu aan het afmaken, want dat moeten we uh, vroeg weg. Anders komen we de stad niet meer in. In de bakkerij van Arnold Cornelis. Mooie oranje gebakjes, inderdaad, met slagroom eronder. Uh, er zit een uh, éclair in, of een Zwitserse room, dus de uh, slagroom met uh, gele room door elkaar. En dat, uh, dat is gevuld met oranje massapijn eroverheen en een uh, afmaken. Jan de Bakker, en wat gaat u doen met die spuit? Nou, dit is zo straks voor uh, capertifoers, we hebben witte capertifoers en die sprieten we dan oranje. En die maken we dan ook met een kroontje af of uh, wat anders. Drukke dag voor jullie? Ja, heel druk. Ja, we zijn vroeg begonnen. Dus, uh, en dan tot een uur of twaalf. En dan, uh, Sandra is de eigenaresse, die staat hier ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Zullen we even naar de winkel lopen om te kijken wat jullie allemaal voor mooie dingen hebben? Ja, dat is goed. Want ik liep al net eventjes erdoorheen. Alles oranje in de frietrine? Uiteraard, vrienden. uiteraard. Vandaag alles oranje. Oranje ja. moorkoppen? Oranje moorkoppen, oranje tompoessen, mandarijnen schelpjes. Nou, van alles en nog wat. Oranje petit fours. Oh, een koninklijke taart met de foto van uh, de hele familie erop? Ja, bijna, ja. ja de koningin op de achtergrond, of... Ja, mag ik het nog koningin noemen? Ja, nog even. Nog even, ja. Met de toekomstige koning op de voorgrond, ja. ja. En jullie zijn dus open vandaag? Komen ja. mensen veel kopen? Ja, ja ze vinden het uh, lekker om uh, hier oranje gebak te halen. En uh, dat onderweg op te eten. Of uh, mee naar huis te nemen. Hebben jullie zelf nog een beetje tijd om te volgen wat er gebeurt uh, verderop op de Dam? Uh, ja, we hebben de televisie natuurlijk aan. En dat volgen we natuurlijk. Want ja, het is wel een heel speciale dag vandaag. Nou, ik zeg ik wel wat. Nou, kom maar. Ga ik eentje voor je pakken. Een tompoes. Josephie. Alsjeblieft. En eet smakelijk. Trihi. Daar was ze nog even. Ja, aardig Ze is de hele, dag, ja, ja. de hele dag uh, onderweg in Amsterdam. Dus even kijken hoe dat is in Amsterdam. Uh, we zien al aardig wat drukte ontstaan op de Dam inmiddels. Uh, die drukte komt waarschijnlijk vanaf het Damrak... Bij uh, Karin Alperts vandaan, Amsterdam Centraal Station. Karin? Ja. Die kans is groot, hoewel het op het Stationsplein is het, uh, is het op dit moment uh, vrij rustig. Geen treinen die aankomen, uh, geen uh, feestgangers die nu richting huis gaan. Dat was een uur geleden overigens wel anders. Maar wat wel mooi is, als je aankomt lopen, word je in ieder geval goed voorzien van informatie. Want de NS heeft een aantal van die uh, borden neergezet, van die blauwe borden. En dan staat uh, de middelste entree, daar gaan de treinen naar, uh, naar onder andere Hilversum. En nog een aantal, ik heb ze niet van buiten geleerd. En hij staat nu net weer op een ander. Uh, uh, de ingang links, die gaat uh, weer ergens anders heen. En de ingang uh, rechts... die gaat uh, weer... Een... Dus je weet ongeveer... welke ingang je moet hebben om bij het juiste... spoor te komen. En dat allemaal om... natuurlijk die enorme mensenmassa... die mm. hier toch wel verwacht wordt in de loop van de dag... en ook aan het eind van de festiviteiten... in goede banen te leiden. Uh, nu heb ik inmiddels begrepen dat er op dit moment... wel een kleine kink in de kabel is... Uh, tussen Hilversum en Amsterdam. Daar rijden op dit moment geen treinen... vanwege de aanrijding. En daar zal... Uh, ja, dat, dat zal ze... Rond negen uur verwacht men opgelost zijn. Maar de mensen die nu vanuit Hilversum naar Amsterdam proberen te komen... Ja, die hebben even een probleem. Oké, okay, nou, uh, hou het voor ons in de gaten daar. Uh, we zijn benieuwd hoeveel mensen eraan komen... en of alles goed zal gaan bij uh, Amsterdam. Amsterdam Centraal. Je hoorde Karin Albers. We komen later bij haar terug, uiteraard. Het NOS Radio 1-journaal Overzicht. Wie niets heeft met het Koningshuis de kranten vanochtend beter overslaan... De eerste pagina's gaan alleen over de abdicatie en de inhuldiging. Kierewiet... Maar zo slecht nog niet. Volgens de Volkskrant is er van alles aan te merken op de monarchie. Maar de krant geeft zeven redenen om wel met een gerust hart feest te vieren vandaag. Financiële Dagblad heeft gekeken naar het vermogen van Beatrix. Ze bezit, volgens het kadaster, 452 percelen... met een oppervlakte van 674 hectare. En dat is goed voor zo'n 30 miljoen euro. Volgens de krant zijn de afgelopen decennia veel pogingen gedaan... om het totale vermogen van de Oranjes te berekenen. Nou, dat bleek een moeizame exercitie... onder meer omdat het aandelenbezit van de familie onbekend is... Quote 500 schat het vermogen op 950 miljoen euro. Een Forbes op zo'n 300 miljoen. Telegraaf heeft een felicitatiespeurterpagina. Oftewel allemaal kleine berichtjes van gewone Nederlanders... die de koningin bedanken of de aanstaande koning veel succes wensen. Um, ja, zoals deze. hepst Amalia. Wil jij je oma verrassen met een zelfgemaakt lintje? Ik vind namelijk dat de koningin uh, dat ontzettend verdient. Of deze. Jullie zijn een lekker stel. Houden zo. En sterkte. Wat opvalt uh, is dat als je het ad trouw of uh, nou, de Volkskrant bijvoorbeeld openslaat... pagina 2 en 3 gekocht zijn door een bekend koffiemerk. De tekst. Op een dag word je wakker als koning. Benieuwd hoeveel... Dat heeft gekost. En er is ook nog ander nieuws in de kranten trouwens hoor. Voor het eerst sinds 1980 gaat de Friese taal namelijk op de schop. Telegraaf geeft een aantal voorbeelden van spellingswijzigingen. Zo wordt noegje, met u, dat betekent uitnodigen, een uh, nugje. Met een u met een dakje erop. En, ja, dit wordt te lastig hoor, televisie. Televisie met een v verandert in televisie met een f. Ja, hoort u wel? De veranderingen <laughs> zijn nodig, omdat ja, niet altijd... Me ja, je doet het hartstikke goed... En alles volgens bepaalde regels wordt gespeld. De Friska Academie werkt aan een nieuwe woordenlijst... vergelijkbaar met het groene boekje voor de Nederlandse taal. Amerikaanse tijdschrift Foreign Policy, dat gaat een stuk makkelijker... heeft Defensieminister Janine Hennis Plasgaard opgenomen... in de lijst van de vijftig machtigste vrouwen ter wereld. Commentaar bij haar foto. Slechts een van werelds meest belangrijke Defensieministers is een vrouw. Hmm, Oké, okay. nou, oranje berichtje dan nog eentje doen. Wie zich verveelt kan meedoen aan de speurtocht van NSC Next. Waar is Willy? De krant heeft elf afbeeldingen verstopt van de nieuwe koning op de pagina's. Volgens mij heb ik al gevonden trouwens. Pagina 8 vanochtend. <laughs> Goed.